Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Turkse hoofdstad Ankara is vanochtend een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist... Hij blies zichzelf op voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, niet ver van het parlement. Twee agenten raakten lichtgewond. En volgens onze, onze correspondent Mitra Nazar leek het er eerst op dat er een wagen werd opgeblazen. Maar op beelden zien we nu dat dat busje nog intact is. Uh, die explosie is dus buiten het busje geweest. Op foto's die op sociale media worden rondgedeeld uh, lijkt het alsof er een, een granaatwerper op de grond ligt... ...in de buurt van uh, dat voertuig. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken waren twee mensen betrokken bij die zelfmoordaanslag. De tweede terrorist zou zijn doodgeschoten door beveiligers. De klimaatblokkade op de A12 van Extinction Rebellion van vandaag is gestopt. Dat deed de actiegroep zelf omdat het niet meer veilig was door de komst van een andere groep demonstranten die daar kwam omdat ze de blokkade zat zijn. Er stonden honderden demonstranten op die snelweg en de meeste zijn zelf in een stadsbus gestapt. En geen lekkere start voor Apple bij de lancering van de iPhone 15. In de eerste week zijn er al honderden klachten binnengekomen over het toestel dat oververhit kan raken, merkte ook deze tech-youtuber. Oké. Okay. So, unironically, this is the second time that I've had to film this video. Because my plan was actually to film it on the iPhone 15. Ja, dat filmen moest dus opnieuw omdat zijn toestel te heet werd. Apple zegt dat het een softwareprobleem is en dat het allemaal vrij makkelijk op te lossen is met een update. En In de Verenigde Staten is een man opgepakt nadat hij opzettelijk een politiebureau in New Jersey binnenreed met zijn auto. En dat deed hij terwijl hij keihard dit nummer aan had staan. Jalo, Ja, welcome to the jungle van Guns N' Roses. Volgens deze verslaggever kan die actie hem duur komen te staan. The suspect now faces charges, including terrorism, which carries a maximum sentence of life in prison. Authorities say he previously crashed his car into the garage of another home before slamming his car into the police station. Ja, voordat hij bij de politie naar binnen reed, crashte hij zijn auto dus ook nog in een huis, zegt ze. Er is niemand gewond geraakt bij die crashes. En dan nog het weer. In het noorden is het bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Het is tussen de 21 en 24 graden. En morgen wordt het nog een paar graadjes warmer en is het iets bewolkter. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zandvoort op zondag.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 Oh, ja. en, oh, ja. Dan had het IVN die had vanochtend vroeg om 8 uur een, een volgetrek-excursie daar gedaan. Ik heb het niet gered trouwens. De, 8 uur. Oh, nou, heel verstandig. Ja. Ik had in ieder geval met de burgemeester afgesproken dat we elkaar zouden tutoyeren. Dat hebben we eerder gedaan in iedere interviews. En op het moment dat de microfoons open gingen had Albert Roes nog 3,5 dag, ongeveer 84 uur, als burgemeester van de gemeente Bloemendaal te gaan.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 Ja, dan zit je met iemand die kwetsbaar is aan de lijn en dan moet je de goede woorden kiezen. En dat zijn momenten die eigenlijk zich aan het publiek onttrekken, ja. maar die er erg toe doen. Ja, ja, ja. Want als je iemand in verzekerde bewaring stelt, dat doe je dan als burgemeester. hij ja. wordt of zij wordt van zijn.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 Ja, dan, dan moet je dat heel zorgvuldig doen. En, en dat noem ik dan de momenten waar het er toe doet. Ja, ja, ja. Dan ja. uh, heb je het echt over de inbewaringsstelling, de IBS... zoals we ja. dat woorden noemen. En ja, ja, uh, dat, dat is een onderdeel van de krankzinnige wetten. Ja, dat is een van die bevoegdheden die uh, de burgemeester heeft er heel veel. Ja. Uh, waarbij je eigenlijk direct ingrijpt in de levenssfeer van, uh, van mensen... Ja.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 plezierige manier bij elkaar hebben geschraapt. En, en dat, uh, dat tonen. Hè? Ja. Maar ik wil natuurlijk niet mensen overheen kammes scheren. Want er zijn ook jonge lui die bij de Albert Heijn zich uit de naad werken om zo'n ding te kunnen kopen. Uh, voor ja. 3.500 euro. Dus uh, alle respect voor, uh, uh, voor die kinderen die ja. dat doen.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 Um, maar het ja, komt waren... een beetje van die uh, snorscooters, he? van die Vespa's ja. waren ook uh, Hollen daar. Uh... Oh, ja, dat ja. waren Hollen de fietsen. Ja, dus ja. ja dus maar... waarschijnlijk is dat een variant erop. Dat denk ik ook, ja.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 Uh, daar ben je uh, voor Boemendaal uh, 15 jaar burgemeester geweest. Klopt. Uh, maar waarom eigenlijk? Ja, die traditie bestaat daar. Oh, uh, dus luk? als je op het gemeentehuis komt, dan hangen daar uh, de portretten van, uh, uh, van die voorgangers. Dus eigenlijk in, uh, uh, in de loop van de jaren. En uh, dat, dat schilderij moest en... nog steeds geschilderd worden. Uh, dus op enig moment uh, werd ik aan mijn jasje getrokken. Joh, je wordt ouder. <laughs> dus uh, we moeten je nu <laughs> wel langs gaan vastleggen. Want anders <laughs> hebben we niet meer een beeld van, uh, van de Elboets zoals wij die uh, kenden. Yeah. En uh, uh, dus ik heb een, uh, een kunstenaar mogen uitzoeken. Uh, Richard van Klooster. Uh, hij, uh, hij inspireerde mij omdat hij op een gegeven moment een uh, portret heeft gemaakt van Jan Terlouw. Uh, en dat vond ik erg mooi.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 ...met dat portret onthuld in Laren. Dus ik, heb, ik loop van de ene feestelijke ja, activiteit ja. naar de andere. Ja, ja, ja. En ze hadden het prachtig gedaan, hoor. Dat was een heel grote groep mensen... ...die erbij aanwezig waren met mooie speeches. Dus ook dat was weer een heel memorabel moment in deze week. Ja, ja. En, en maar hoe lang blijft het portret er hangen? Nou, ja, je hangt in de galerij met, met mijn voorgangers daar. Oh, Oké. Okay. Dus,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 I never wanna see En dat was uh, Merci Priest, de dus zomer op je radio met uh, The Wild World. En of het uh, zomer uh, blijft, dat horen we nu in het weerbericht met Ben of Heugen. Uh, nou, vandaag in ieder geval wel. Er staat een lekker windje. Ik zag uh, aan het strand uh, veel kitesurfers, uh, gezellig druk op het strand. Uh, 40% kans op zon vandaag, Het is 21 graden. Vanavond uh, zakt hij naar 19 en uh, vannacht is het uiteindelijk maar 7. Nou maar, het is altijd nog uh, heel erg warm. 17 graden.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 over afscheid van burgemeester Albert Roes van Bloemendaal. Want daar staan nu en dan een plaat over bloemen... ditmaal roosters van Heywood. Ja, leuk. We begonnen uiteraard al het uur met Miley Cyrus en Flowers. Ja. En voordat we verder gaan, nog even een klein berichtje. Trudy van Duin, die hier uit Zandvoort... die meldt dat er een bankpas is gevonden... van meneer of mevrouw Kwak. Het is een bankpas van de Rabobank. En als die, die is gevonden...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 En dat betekende dat Kroaten, Serven, Montenegrijnen... echt elkaar weer moesten ontmoeten. En dat soort gesprekken heb ik geleid in die periode. En dat is echt wel voor mij een ingrijpende tijd geweest. Omdat ik gemerkt heb toen... dat was in Serijevo. ik heb het later ook gedaan... op Cyprus...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 in, in, in rationele bewoordingen elkaar eh uh, eh uh, ja tegemoetreden There's a place in your heart can I know that it is love there's a place that was brighter than to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 Europees kampioen werd, dus het was eigenlijk best een, een eeuwfeestelijke moment. Slecht weer, trouwens, dat wel. Maar uh, toen ging de telefoon uh, en toen was er uh, iemand uh, van Lambo aan de telefoon. Het was de tweede paasdag. Uh, die vroeg of ik een uh, klus uh, wilde gaan doen. Uh, waar ze iemand voor nodig hadden die ze stressbestendig was. En ook wel een beetje tijd uh, uh, zou gaan krijgen.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 en, maar zo zijn er heel veel andere uh, uh, onderdelen. Ik, ik, ik noem bijvoorbeeld het, uh, het, het plegen van fysieke ingrepen op dieren. Het uh, afknippen van uh, uh, vakkenstaarten. Of het afknippen van teenagels van, uh, van kippen om elkaar niet te bezeren. Mm. Uh, er, zijn, er zijn veel uh, fysieke ingrepen. En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 Uh, dat er ook ruim baan is dat ze kunnen vluchten op het moment dat ze door een ander dier uh, uh, uh, uh, ja, uh, uh, toch to to negatief uh, worden bejegend. Um, en er is ook een hele trend om uh, dieren weidegang uh, te geven. nou Dat zijn, uh, dat zijn belangrijke ontwikkelingen.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 les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Tu sais toujours où trouvé, moi je ne te je pas. Moi je t'aime et ne dis pas l'anniversaire de Nicole. Voor oh, le casus tu je de veranderen. Aan je ta aan je tes amours, je ta folie na na na na na na na na na na na chaud et le champagne au froid Car je t'aime Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas.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 Uh, en nou, daar, daar moeten bier, boerenfamilies van leven, hè, op, de, op hun erfen. En, en ze doen dat gewetensvol al uh, heel lang. Want uh, mijn ervaring met boeren is dat ze gewoon houden van hun, uh, van hun dieren. Maar tegelijkertijd is er ook een uh, belangrijke trend in de samenleving... die zegt van, uh, ja, dit moet toch anders. Hmm. Er moet meer ruimte zijn, minder dieren per oppervlak. Zodat ze meer leefruimte hebben, letterlijk. Uh, en... Uh, nou ja, daar, aan dat proces geef ik uh, vorm. Ja. Uh, samen met uh, de dierenbescherming, uh, farmers. Uh, ook de markt- en ketenpartijen. Dus dan moet je denken aan uh, de supermarkten die het vlees afnemen, de Koninklijke Horeca in Nederland. Uh, uh, het, het, het, het, het is partijen die het uh, vlees verwerken, de slachthuizen...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 This hill's got shows up